Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een staande ovatie en bakken met applaus voor president Trump in het Israëlische parlement. Daar gaf hij net een toespraak. Trump zei dat de oorlog voorbij is en dat vandaag het begin is van een nieuw tijdperk van vrede. Today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still and the sun rises on a holy land that is finally at peace. Ja, naast alle complimenten aan Trump zelf, hoorde verslaggever Sander van Hoorn ook nog wat andere interessante dingen tussen de regels door. Dat uh, de mensen in Gaza zich bezig moeten gaan houden met het opbouwen en uh, dat er een einde komt aan uh, tientallen jaren van horror, zoals hij het zei. En dat de wederopbouw van Gaza betaald uh, gaat worden door rijke en machtige landen van wie een groot deel aanwezig is in Egypte en dat hij daar naartoe gaat. Hamas heeft ondertussen de twintig nog levende gijzelaars vrijgelaten. Lijsttrekker van de van der Plas van BBB heeft een interview met het AD afgezegd. De campagneleider van de partij zegt dat ze een andere keuze hebben gemaakt. Van der Plas brengt in plaats van het interview een werkbezoek aan het munitiedepot in Staphorst. Eerder zegde Van der Plas een interview en een campagnebijeenkomst af. Dat was vanwege de veiligheid. Gisteravond is een tankstation langs de A2 onderruimd omdat er zwaar vuurwerk werd gevonden. Dat gebeurde bij Maarhezen, niet ver van België. Het ging om twee Cobra-pakketten. Een klant zag ze liggen en gaf ze aan een van de kassa-medewerkers. Die legde ze in een emmer water en waarschuwde de hulpdiensten. En er is een nieuwe wereldkampioen Street Dance en ze komt uit Maastricht. De 18-jarige Jaira Joy won in Los Angeles de finale van de Red Bull Dance Your Style wedstrijd. 10.000 mensen zagen haar daar de wereldtitel winnen. Haar eerste reactie zagen we bij Hart van Nederland. Ik voel me echt insane dat ik wereldkampioen ben en dat ik ons kleine lunchje heb mogen vertegenwoordigen op dit mega grote podium. Ja, Jaira Joy is de eerste vrouwelijke Nederlandse kampioen street dance.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 Die is uh, derde geworden. En uh, Kastelein uh, wordt vierde. Nou, van Androoy dus vijfde. En Coppecchi uh, is zesde geworden. Oké, okay, nou derde plek dus voor uh, Italië. Voor de mensen die denken: ja. van nou, dat is geen Nederlandse naam die die net noemde. En Coppecchi dus. ook, hè? En Coppecchi ook. Dus uh, nou ja, dankjewel uh, in ieder geval voor het verslag. Moeten de heren ook vandaag trouwens? Morgen denk ik. Oh, morgen, oké. Okay. Gok ik. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het. Waarschijnlijk wel hè. Dus uh, morgen dan uh, de heren. Uh,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 David Ketta, Tanserai en Teddy Swims. Hun nieuws zin wel heet Gone, Gone, Gone. Zo het Zandvoors nieuws met Richard Buitenhek. Maar eerst gaan we hem draaien. Ja, Marco Borsato. Want Marco Borsato's zaak die gaat heel binnenkort spelen. En dan zullen we weten wat uiteindelijk de rechter er allemaal van vindt. Ondertussen wordt hij op heel veel plekken geborgen natuurlijk. Nou, niet bij onze zuidenburen. En ik doe er ook even niet aan mee...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 En de wolken verdwijnen en als je lacht, lacht heel de wereld.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 It's been a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 Oké, okay, ja, dat is bij het vaste paviljoen op het strand. Dus ja. uh, gaat de hele winter door. En ook met uh, onwijs kou en dan een uh, sauna nemen. Ja, dat is het lekkerste. En dan nog even een duikje in zee uh, ja. da ja, daar achteraan. Uh... Dat is het lekkerste. Ja. ja, nou ja, heel goed. Dus uh, ja. nou, daar houden we het even op. Nog eentje. Ja. Uh, het Wiesentenpad, die is weer open. Die is al een, uh, een tijdje open vanaf 1 september. Maar ik mag zelf heel graag dat Wiesentenpad uh, lopen.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 Follow him Follow him wherever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 ik ken hem bijvoorbeeld van een uitvoering uit de jaren tachtig, uh, volgens mij, van uh, de Nederlandse zangeres José. En die heeft uh, ook uh, een hit gehad toen in de top 40 met uh, deze zingel. Dat de van dat triootje, hoor. Dat triootje, ja. ja, ik kom er ook even niet op. Hoe het nou? Die, uh, ja, maar ja. een heel mooi nummer. wel Dolala, hebben ze ook nog gezongen. Ik kom er ook even niet op. Maar ja, als we het hebben over uh, mensen die uh, nummers uh, zingen, we weten ook van de. Zandvoortse Band, de Beatspopzingers, ja. dat ze dit nummer ook veel gezongen hebben. Ja, ik heb heel lang geleden, was ik, toen het net opgericht werd, heb ik daar gezongen. Twee of drie jaar. Toen ben ik ook nog voorzitter geweest. En toen hebben we dit nummer inderdaad ook gezongen. Ja. Dat is ja. een leuk, leuk nummer. Leuk, vrolijk nummer. Nou, we gaan door met de evenementen, Richard. Wat heb je nu in de aanbieding? Ja, we blijven even bij de muziek, Rob. Want we gaan naar de jazz.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 Ja, en heb jij vroeger wel eens een wens gehad om in een Ferrari te rijden toen je nog heel jong was? Ja, zeker wel. En eigenlijk dat ik er zelf ook eentje zou hebben, weet je, als ik 18 werd. En, maar uh, dat is nooit gelukt. Dat is nooit gelukt? Nee, nee, nee. Okay. Ik moet het uh, met een rode plopkap uh, doen hier <laughs> op de microfoon. Maar verder ben ik niet gekomen, Richard. Wat een tegenvaller op. Ja, een enorme, enorme je domper die, geworden. Ben die klap al uh, te boven? Nee, die klap kom je nooit uh, van je leven meer te boven. Nee ja. hoor, maar uh, we krijgen nu als uh, jongeren wel uh, de kans om uh, in een Ferrari te rijden. Wat is dat dan? ja. Nou Race Planet uh, ken je misschien wel hè van de van de uh, nou, Ja Bleeckermolen die kan je dus, uh, daar kan je ook als volwassen heb ik ook wel eens gedaan. Het, uh, een dag echt leuk, rijden in iets van, uh, nou wat heb ik kregen uh, Acht negen auto's, uh, BMW uh, Formule 3. Je um, uh, kunt ook Ferrari, Lamborghini, uh, nou ja van alles, uh, ook off the road.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 En van het uh, ABC uit uh, Haarlem gaan we meteen naar ABC. He, de groep uit de jaren 80, ze hebben heel veel grote hits. gehad, waaronder deze. We draaiden de 12 ins van The Look of Love. Ja, jij zei uh, net uh, tegen mij dat je een, uh, uh, een mountain, uh, elektrische mountainbike hebt gekocht. Ja. En uh, die is uh, heel braaf, niet opgevoerd. Maar uh, je zet hem vaak uh, gewoon uit dat je dan toch uh, iets sneller uh, kan.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 Uh, en probeert te voorkomen dat ze uh, met een te hardrijdende fiets de weg opgaan. Inderdaad. Nou, heel erg bedankt uh, voor dit uh, interview... en uh, wellicht uh, zien we elkaar bij de controle. Ja, zeker. Nou ja, en dan ga ik ervan uit dat je zo door mag daarna natuurlijk. Terwijl, ik moet eerst nog een fiets kopen, dus dat gaat goed oh. komen. <laughs> <Hartstikke> mooi. <laughs> Oké, okay. fijne zaterdag. Ja, mooi hè. De, de politie over de, de fatbikes... Uh gaan dus uh, controle en ook op de elektrische fietsen. En uh, ja, daar heb jij gelukkig verder geen last van uh, op, ze, op de nieuwe mountainbiken. Uh. Nee, ik, mijn, mijn is niet opgevoerd. Nee, dus nou dat zal ja. ik ook niet doen. Nee, helemaal goed. En uh, mijn scooter is ook niet opgevoerd. Dus uh, wij kunnen zo uh, de rollenbank op. Uh, dat maakt allemaal niks uit. Ja, en het vervelende is, dan word je nooit aangehouden. Nee, ik ben nog nooit aangehouden. Ik word nog nooit aangehouden. Als nee. ik bijvoorbeeld uh, voor alcoholcontrole. Ja, die heb ik één keer meegemaakt. Oh, ja. Maar uh, ja daar, ja, daar kan ik wel een hele verhaal over vertellen. Maar uh, nee, dat uh, doe ik maar niet. Dat is niet zo verstandig. Het uh, was een beetje jeugdige roep, uh, zullen we maar zeggen. Ah. Dus uh, we gaan nog één plaat draaien. Tot aan het nieuws en uh, weer. En zitten we alweer in het uh, derde uur van dit programma Stamvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren. Ook lekkere muziek en informatie. Tot zo.